Dit. Is, de daverende op dit is de daar donderdag op Radio 501. Dit is Radio 501. Donderslag, donderslag, donderslag op donderdag. Heilige hemel! Donderslag. Een nieuw uur met Rudi van Wiesveld op 501. Welkom in de tweede uur. Het eerste uur is alweer voorbij. Het is drie uur geweest en we hebben nog een klein uurtje op weg naar Bieruur. U luistert naar de tweede uur donderslag op Radio 501. Straks heb ik de donderdisk en de platenkeuze van Rob Ricard. Ook wat gaan we eten en deze week ook weer de polplaat. De hele week konden jullie kiezen uit platen van Erik Klepten. De plaat met de meeste stemmen, die hoor je vlak voor Bieruur. Op mijn webblog staat nu een nieuwe polplaat klaar en je kunt stemmen op een plaat van... O's, Yours En de plaat die de meeste stemmen krijgt Draai ik volgende week vlak voor Bier Ga ervoor naar mijn weblog wwwradio 5 Slash Breek de Week En breng daar je stem uit De eerste plaat die ik dit uur draaide was Back on the Road Van de Rocky Eaters Band En nu heb ik voor jullie Stars Tonight van het album Need You Now uit 2010 Van Lady Antebellum. Bellum Well, if you stood it, Mom, I know you'd understand Vijflijn Daveren de Donder. ...de donderdisc van de Dandy Warhols. De donderdisc heet... ...A Bohemian Like You. De Hannibus uit vervlogen tijden... ...terug in donderslag. Hier is Can't Let Maggie Go... dus over Maggie. En in dit uur ook weer even muziek van Doug MacLeod. Lekkere muziek uit Amerika. Let op de tekst High Spending Woman. I got a high-spended woman I just can't take it no more. I got a high woman and I just can't take it no more. I've been working two hard but the wolf stay right at my door. You got a high spinner woman, you a low minded man, that's a blues. You got a high spinner woman, you a low minded man, that's a blues. The Lord should take it down to nothing, but then you got nothing to lose. She got that corn operated love, drop a corn in the slide She got that corn operated love, drop a corn in the slide Take a lot of corn, but the woman never, ever get high. What kind of woman is that? Baby, love is money. Now, why is it your game? Mm -hmm, love is money. Now, why is it the game? I've been putting money in. Believe I'm gonna get some change. Then. I got a high spinning -woman, no -spin woman and I just can't make it no more. I've been working two jobs, but the wool stay right at my door. I've been working two jobs, but the wool stay right at my door. I got a high spinning woman and I just can't make it, and I just can't take it and I just can't figure it no more. was Dak McLeod. Je luistert nog steeds naar donderslag, Het laatste stukje tot bieruur. uur. Je hoort nu Natalie Merchant van haar album Motherland. Ze zingt Not In This Life. Oh, lately I've been walking all alone to me That I've had enough of this And lately I've been satisfied by simple things like breathing in and being hebben een nieuwe cd uitgebracht. In het komende uur hoor je een speciaal programma over Alls Yours in het kader van hun cd presentatie. Alls Yours gaf ons een gesigneerde cd en die is voor één van jullie. Maar daar moet je wel een vraag voor beantwoorden. Let op, hier komt de vraag. Welke zeven ingrediënten gaan er volgens het recept van Moeder Canoin bij Alls Yours in de Snap? Ging jij te vloeg? Komt u nog een keer. Welke zeven ingrediënten gaan er volgens het recept van moeder Knijn bij Oors Yours in de snap? De zevende e-mail met het juiste antwoord wint de gesigneerde nieuwe cd Love Can Lang van Alls Yours. Het antwoord moet voor 8 uur vanavond binnen zijn. Stuur je e-mail naar rogier.radio501.nl Een tip, als je het komende uur goed luistert hoor je alle zeven ingrediënten langskomen. Vanavond tussen 9 en 10 wordt in het programma Indie 501 op Radio 501 de winnaar bekendgemaakt. Mocht je vanavond niet kunnen luisteren, niet getreurd, vrijdag tussen 8 en 11 zal dit in de Arwin en Tobit Show nog een keer worden herhaald. Succes! Slag. Slag. Donderslag op donderdag De hemel De wekelijkse platenkeuze van Rob Ricard het is uh, rondom half vier, ik kan de studioklok hier net even hallo, niet bekijken, want de microfoon hallo, zit in de weg, maar dat hallo, doet er verder niet toe als je hallo. even thuis op je eigen klok kijkt. Ziet u hoe laat het is en dat betekent dat ik Rob Ricard voor zijn fabuleuze platenkeuze hier aan de telefoon heb. Je hoort hem al op de achtergrond, hij is van alles en nog wat aan het doen. Uh, ik hoop dat hij even tijd hebt om zijn platenkeuze in te lichten. Ja? Nou, in te lichten. Uh, ik zal hem even toelichten. Toelichten bedoel ik, ja. Ja, ik had net wat ingelicht. ja een glaasje ingelicht oh. en uh, voor straks hè en hoe is het ben je uitgegist uh, ja ik ben uitgegist joh ja ja ja ik zit al aan de 12 procent gelukkig nou um, ja ja de plaatskeuze van vandaag dat is een uh, groep die niet meer bestaat ja en daar heb ik uh, ja daar ben ik niet uitgekomen had ik al gezegd nee nee ze kwamen uit Berlijn oh ja ja en, uh, ja het, uh, dat is Duitsland hè ja ja goed joh ja ja En uh, even kijken, ja, wat zal ik er nog meer over vertellen? Is het uh, de Berliner Blaaskapel? Nee. Oh nee, dat klinkt weer zo raar, hè? Ze ja. zijn uh, in 1994 hadden ze een hitje. Oh, in 1994 hadden ze een hitje. Ja. En het was een Duitsstalig hitje? Het was een Duitsstalig hitje. Oké. Okay. En uh, hij stond ook nog onlangs, uh, zo ben ik er ook op gekomen, bij Q Music hebben ze zo'n zo Duitse week. Luister jij naar Q Music? Ja, in de auto. Ja, oh ja, radio 52 kan jij natuurlijk. Dat kan nog ik niet ontvangen in de auto. eens wel op mijn iPhone. Ja, dat uh, die kan je dus aan je auto radio koppelen dat... Als, als dat kan met je auto. Nou, ja, ja, ja, dat is hij wel leeg voordat ik op mijn werk ben, maar. Um... Je kan hem toch gewoon op je accu uh, koppelen <coughs> dat hij uh, oplaat. Ja, maar daar heb ik weer al snoertjes voor nodig die ik nu even niet heb. Oh, nou ja. Maar theoretisch zou het wel. Wat een armoede. Maar eens weet ik ook niet wat de ontvangst van internet in de auto is hoor. Ja, dat weet ik ook niet. Nee, nou, nou, ik zit bij t Mobile, dus daar zou ik me niet altijd veel van voorstellen. Oh, maar ja. hier in de tuin lukt het prima. Ja. Dus, uh, maar goed, uh, uh, Q Music dus in de auto. En dan hebben ze de Duitse week en dan kan je opstemmen. En toen hadden ze een, een, een liedje van, uh, van uh, Lucy. Lucy? Lucy van Ork. Ja. Lucy van Ork. Ja, en, uh, en ja. Dat, dat, dat nummer dat heet uh, Mateen. Ja. En dat, dat kwam heel hoog in de top 10 uit. En, nou, van diezelfde LP. Ja? Waarom? Uh, nee, van die LP, die heet ook Meidje, Maar ik, ik heb het nummer waarom uitgekozen. Want dat vind ik nou even leuker. Waarom? Ja. Dat betekent waarom. Waarom. Ja. En, en uh, die groep, die heet Lu Lucy? Lucy Electric. Lucy Electric. Lucy Electric. En die is geproduceerd door uh, uh, Ralph Goldkind. En die is van krafwerk. Die is bekend van uh, onder andere Nina Hagen en de Fantastische Vier. Oh, ja, Nina Hagen, dat de zegt me heel veel. Ja, nou, dit is, dit is niet zo erg hoor, of Nina Hagen. Nee, maar uh, ik vind Nina Hagen niet slecht, daar gaat het niet om. Maar ik, uh, ik ken haar dus niet, maar misschien als ik het hoor dat ik zeg van, hé, hey, ja, dat ken ik wel. Nee, want dit is niet de hit. Oh, dit, dit, is, is, dit is een ander nummer. Oké, okay, maar dat, dat soundje zou ik kunnen herkennen. Dat soundje kun je misschien wel herkennen, ja. Het is leuk hoor. Ja, ja ik, ik word heel erg benieuwd. Ja. Uh, ik, ga hem, uh, ik, ik heb hem hier inmiddels in de database uh, binnengekregen. En uh, ja, er staat een hele rare naam in die mij niks zegt. Maar ik ga hem dus uh, starten. En dan uh, kan jij gewoon uh, hem nu aankondigen. Haar. Haar aankondigen. Het is, toch, het is toch een bandje? Ja. Dan kondig je toch de band aan? Oh, dat is goed. Ja, nou ja, die, uh, kijk maar. Ga je gang. Uh, uh, uh, luisteraars dan nu de band Lucy Electric. Met de zangeres Lucy van Ork. Uh, en het nummer Waarom van de LP. Meentje uit 1994. Oké, okay, ik word hem al. Bedankt, tot volgende week. Doei. Hoi. met regie van Diesveld de Laatste tijd volg ik de tweets van Elena Grace en zij melde dat er een nieuwe CD zit aan te komen. Dit is van haar Black Roses Red. Can I ask you a twisted as it seems I only feel love when it's in my dreams So let in the morning light and let the darkness fade away Can you turn my Uit LA USA. En uh, nog even een plaatje draaien. En dan gaan we naar de rubriek wat gaan we eten. En het recept is aangepast op het programma straks van bier tot zes. Straks om vier uur dus Oors Jongens en van vijf tot zes Arwin Tamiga vanuit Studio 1. Vanuit New York komt Poppet Chubby binnenkort naar Nederland voor een concert in Zaandam eind oktober. Van zijn laatste CD The Fight is On It's Over. And now you must pay With off credit cards Fill out the forms Over my knee Is where you belong When it's over Yeah, it's over Yeah, it's over De vraag, wat eten we vandaag? Ah, lekker hoor! <laughs> Donderslag! Vandaag heb ik een snetrecept, oftewel ertensoep. Het is een hoofdgerecht voor vier personen. Wat moet er allemaal in? Een pak split van 500 gram. 300 gram hamlappen. Een schoudercarbonaat. een speklapje. één dunne prei, fijn gesneden. Een halve struik bleekselderij, fijn gesneden ook. 1 winterpeen in kleine blokjes 1 grote aardappel, kruimig, geschild en in blokjes 2 laurierblaadjes 2 uien gesnipperd en 1 rookworst We gaan dit stap voor stap bereiden en dat doen we als volgt Stap 1 Was de spliterter in een pan Breng de erpte met 2 liter koud water Zout naar smaak De hamlappen, de carbonade En het speklapje aan de kook Laat het geheel 30 minuten op laag vuur koken. Stap 2. Schep het schuim regelmatig van de soep af en roer af en toe goed door. Schraap dan ook even over de bodem van de pan en zo voorkomt u dat de soep gaat aanbranden. Stap 3. Voeg de prei, de bleekselderij, bewaar ook wat van het groene blad, de winterpeen, de aardappel, de lauwdier en de ui toe en laat de soep nog 30 minuten zachtjes koken. Roer ook nu weer regelmatig om aanbranden te voorkomen. Stap 4. Dreigt de soep toch aan te branden? Voeg dan een beetje warm water uit de kraan toe. 100 ml om te beginnen. Voeg zout en versgemalen peper naar smaak toe. Stap 5. Haal de hamlappen, de carbonade en de spek uit de pan en snijd het vlees in kleine blokjes of reepjes. Snijd de worst in plakjes en roer deze met het vlees door de soep. Laat de soep nog ongeveer 15 minuten zachtjes koken. Stap 6. Schep nu de soep in 4 voorverwarmde kommen en strooi dan ook even de selderijblaadjes eroverheen. Nog een tip, gooi nooit de gele blaadjes van de bleekselderij weg. Die gebruik je om de soep te garneren. De groene blaadjes worden knapperig als je ze even in ijskoud water legt. Heb je zelf een lekker recept wat je wilt delen met de luisteraars? Stuur dat naar mij toe.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 Radio 501, Radio 501. Uh, uh, Pietzakwaterstationi, ja, yeah. yeah. is die met actie zogehaard? Ja, die moeten er niet in. <laughs> Radio 5.0 Radio 500 1. Donderslag. Het is bijna een uur en dat wordt altijd in iedere donderslag. Dus we gaan weer de polplaat doen. Afgelopen week konden jullie stemmen op jullie meest favoriete plaat van Erik Clapton. Die ga ik zo bekendmaken. Maar natuurlijk, zoals elke week, aandacht voor de polplaat van volgende week. Er staat weer een nieuwe polplaat klaar op mijn weblog. En jullie kunnen je stem uitbrengen op de meest favoriete plaat van All's Yours. De plaat met de meeste stemmen ga ik een week draaien. Ga naar mijn weblog en breng je stem uit. Mijn weblog kun je bereiken met wwwradio 501nl slash Breek Week. Nu terug naar de polplaat van deze week. Het gaat om Erik Clapton, en de meeste stemmen zijn gegaan naar Wonderful Tonight. Donderslag! Op donderdag! Hey, hemel! Donderslag. Donderslag! Donderslag! Donderslag! Yeah. Donderslag! Hey. Rogi, bedankt! Rogi, bedankt! Yeah. Hey. Opgelucht! Echt! Opgelucht! Yeah. Ja! Je hoort inmiddels natuurlijk al. We zijn aan het eind van donderslag. Het is bijna bieruur. uur. Blijf luisteren, want om bieruur uur gaan we naar Joos. Afgelopen zaterdag was ik bij Joos te gast. En dat kun je straks allemaal horen om bieruur. uur. En straks na Joos van 5 tot 6 kunt u het programma beluisteren van Arwin Tammega. De donderdag duurt tot middernacht, dus tot 12 uur. Donderslag is er volgende week ook weer... Maar dat zijn jullie inmiddels natuurlijk wel gewend. Uh, in de tussentijd kunnen jullie mij volgen op Twitter en Facebook. Kijk even naar rvd501 en dan kom je bij mij uit. Ook op Hives ben ik daar te vinden. Mailen kan ook uh, radio 501nl Wil je nog meer informatie? Ga dan naar de Radio 501 website www.radio501.nl Radio 501 is ook te vinden op Twitter, Facebook en Hives. Nu de wekelijkse traditionele dankpraat. Of dankspraak, zoals de Belgen zeggen. Rob Rikaar, bedankt voor jouw platenkeuze van vandaag. Theo Friet was er ook weer bij. Hartelijk dank voor jouw Blabla-blog. En luisteraars, als jullie alle bla blogs van Theo Verriet willen volgen... ga dan naar www.blablablog.nl uh, Je blijft dan helemaal op de hoogte van de wonderenwereld van Theo Friet. Mijn redactieteam heeft zich ook weer flink uit de naad gewerkt. En eh, dank daarvoor natuurlijk. Het Radio 501 team, ook bedankt voor de support van deze week. En dan jullie, ook hartelijk dank voor het luisteren. En vergeet niet dat ik er eh, na bier ook nog eh, ben met All Yours. En de volgende week ben ik weer met donderslag Dezelfde dag, dezelfde tijd, dezelfde zender. Radio 501. Ik sluit vandaag af met de woorden: vrouwelijk schoon kun je nooit precies in cijfers achter de konnen uitdrukken. Want juist de afronding maakt het zo mooi. Met dank aan dubbelzinnig. Tot de volgende week! Dat ja, was onwelligend hè? Ja, okay. ja, hartstikke leuk gewoon. No, no en ook uniek gaaf en onvergetelijk. Oh, leuk hè? Ja! Bijzonder! Oké, zo'n zinning heb ik nog wel vreselijker! Hey! Giet, spijt, verhemd, de yes, de sluif! Heren, heren, vlug! We beginnen aan de andere zijde! Bocht op donder moeten de mensen wel denken? you <laughs>